De minuut voor Dortmund tegen Bayern München. Er is daar een minuut of 28 gespeeld. Laten we eens naar de arena gaan. Uh, Bas Tichelen, wat me opviel daar in Duitsland bij de Supercup... Was ...dat er uh, halverwege de eerste helft een uitgebreide uh, waterpauze was. Iedereen veel drinken. Dat heb ik eigenlijk gemist in de arena. Ik kan je totaal niet horen, Ronald. Maar als we nu weer wat nieuwe draadjes aan elkaar vinden, ...is dat zo meteen wel het geval. Over... Ja? Dan uh, praat ik even door. Ik weet niet wat ik zeggen moet. En uh, die Houtkamp horen we zo ook samen met Bas Tichler. Ze hebben al in de eerste helft enorm veel technische problemen gehad. En die technische problemen zijn er nu blijkbaar weer. We horen ze wel. Uh, we horen ze nu zelfs niet meer. Uh, ik hoor dat uh, Bas Tichler. Hoor je mij nu wel? Niet echt goed, geloof ik. Nou, dan gaan we gewoon even een plaat draaien. Want de spelers komen nog niet het veld op. Joan arme trading met Rosie maakt plaats voor Andy Houtkamp en Bas Tegeler. Zo zie je maar, Ronald. Nu goedenavond, want nu doen alle draadjes het wel weer die aan elkaar zijn. Zo zie je maar als je een vraag stelt van zeven kantjes, dan doen we gewoon even over de design. Uh, iets over een drinkpauze is inderdaad niet gebeurd. Omdat denk ik de mensen van water ook niet hadden verwacht dat een of andere onverlaat besloten had... dat het een uitmuntend idee zou zijn om... ...in een kast te gaan voetballen vanavond. Want het is alsof je in Lissabon bent. Het is een gewoon een kast waar de zon de hele dag heeft opgestaan... ...en waar het 77 graden boven nul is. Nou zijn de stadions waar het dak snel open en dicht kan... ...zodat je in de rust bij Vitesse, deze dat vroeger nog wel eens... ...toen er nog binnen gerood werd. Even snel eh, dak open en dicht, dan heb je wat koelte... ...maar dat is hier ook niet gebeurd, dus het is nog steeds een chaos. Wellicht komt de drinkpauze nog, maar in de eerste helft was dat niet het geval. Dit was best een lang antwoord, toch nog op jouw zevenkantjesvraag. Maar bedankt, bedankt hoor. Even goed, ik zal het nog schriftelijk indienen ook. Ik kan ook vertellen dat we daardoor de eerste 27 seconden van de tweede helft hebben gemist. Maar die heeft Andy gezien, dus dat is alweer het voordeel. In de eerste helft zat hij te praten en ik te kijken. Nu doen we het andersom. Ja, nou ja, lijkt dat toch maar wat te zeggen, want anders wordt het verschil op de radio. Het staat uh, nog 0-0. En er is nog weinig gebeurd in de tweede helft met balbezit voor Ajax. Zoals eigenlijk eh, wel 70% balbezit is geweest in de eerste helft voor Ajax. 65-70% ongeveer. Maar het rendement is niet eh, echt heel groot geweest. Wat mogelijkheden en kansen. En wat een genot is het om eh, met een normale lijn te kunnen werken. Het heeft even geduurd, maar eh, het seizoen is nu ook begonnen. En meteen een grote kans, wilde ik zeggen. Maar het was ook een buitenspel geconstateerd door de grensrechter. Die kans van Fischer gaat niet door. Want uh, het was buitenspel, maar het spel gaat verder, want AZ blijft in bal bezitten. Via de rechterkant, via uh, een van de twee heren met dezelfde achternaam, Johansson. Dat is al een aantal keer gezegd, Berends nu probeert uh, de bal te krijgen bij anderen voorin. Dat gebeurde via een omweggetje. En de bal komt er bij Goedmoedson aan de linkerkant uit. Die neemt hem knap aan op de borst, krijgt dan Van Rijn in zijn buurt, draait naar binnen. Een klein dribbeltje, houdt halt. Zoekt naar versterking. Die komt. Gaat dan zelf het strafgebied in. Dan moet er via 4 geven een voorzet komen. Die bal is veel te hard. En draait helemaal voorbij de tweede paal. Wordt bij de kornevlag Aan de andere kant opgevangen door Berends. Maar die krijgt dan onmiddellijk deli Blind in zijn nek. En dan gaat de bal over de zijlijn en volgt er een ingooi voor AZ aan die rechterzijde. Waar dan nu Johansson, de bek Johansson, zich uh, bij heeft gemeld. De bal naar Berends, de bal terug. Dan draait hij zich wel heel knap langs uh, twee man. En komt er een voorzet, dan gaat Elm schieten. En dat is een beste kans. Dat is een hele beste kans van Elm, maar hij schiet de bal. Laten we zeggen, een meter of, laat ik het spannend houden, 24 over. Want dat was het ongeveer. <laughs> Vorig jaar hebben we de halve finale hier gezien tussen Ajax en AZ. Uh, uh, voor de beker was dat. En dat was een uh, mooie overwinning met een uh, aantal keren Elti door... die uh, erg goed speelde in die wedstrijd. Uh, nu was Ajax wel sterker, maar dit was toch een mogelijkheid voor AZ. Voor deze Victor Elm. Die de bal uh, inderdaad uh, nogal veel uh, ver overschoot. Nu is de wel over de zijlijn gegaan. en mag Ajax gaan gooien, doet dat via blind... En zo hebben we alweer 2,5 minuten gespeeld in de tweede helft. Zal er zal toch iets uh, moeten gaan gebeuren. Want, uh, en dat is ook wel logisch met uh, dit weer. Maar uh, is het nog, ja, uh, uh, uh, wat, wat statisch allemaal om uh, naar te kijken. Nu ook weer bal uh, makkelijk weggespeeld uit de verdediging. En opgevangen door AZ. En dan gaat de bal de diepte in. En dan gaat uh, Spits Johansson achter de bal. Maar die kan de bal niet onder controle krijgen. De bal wordt teruggespeeld op Kenneth Vermeer en dan komt hij ze weer uit via Scheunen. Kijk, de vraag op dit soort uh, avonden is altijd... is dit de eerste wedstrijd van het seizoen... of is dit je laatste wedstrijd van de voorbereiding? En daar zijn de meningen nog wel eens over verdeeld. Uh, vorig seizoen bijvoorbeeld werd die vraag gesteld... een advocaat en de Boer. En toen zei advocaat, het is voor mij de eerste wedstrijd van het seizoen. En de Boer zei, het is voor mij de laatste van de voorbereiding. Dat geeft dat al aan. Ik geloof dat het 17 minuten duurde in deze wedstrijd... voordat er voor het eerst een serieuze overtreding werd gemaakt. Nou, hoeft dat voor mij ook niet. Maar het geeft wel wat aan dat het allemaal uh, wat rustiger en wat vriendelijker gaat. En dat het ook wel een soort veredeld oefenvoetbal is. Als je hem verliest is het vervelend. Als je hem vindt, is het hartstikke leuk. Maar er is onder geen enkele voorwaarde bij welke uitzag dan ook een man overboord. Ajax ligt nog altijd wel boven. Ajax heeft de betere kansen gekregen. En heeft de AZ wel uh, geprobeerd fijn te drukken in de eerste helft. Dat is voor een deel ook wel gelukt. En dat heeft er wel een aantal kansen opgeleverd, maar geen hele grote uitgespeelde. Nu is Eriksen aan de bal, die ogenblikkelijk zoekt. En er zijn vier, vijf mensen in beweging, maar uiteindelijk de paas niet durft te geven. Kort dan maar, met Sikterson. 20 meter van het doel, een man voorbij, lukt niet. Bal opgepikt door Eriksen, naar de zijkant blind. Terug naar Eriksen, drie Ajaxiden in het strafstopgebied. Want de bal gaat op 30 meter daar vandaan rond. Schöne. Aldewereld schuift in. Kan goed schieten van afstand. Dat wil hij even, maar ziet dat er eigenlijk geen ruimte voor is. Gaat dan uh, lopen. Wordt nu buiten, Moet een voorzet geven. En die bal stuit dan af. Via de voeten van de meegelopen Boudelje. En dat betekent dat Ajax nog een, een, een hoekschop aan overhoudt ook. Na 49 minuten en 20 seconden. Met ook hoekschop vanaf de rechterkant. Die natuurlijk door Eriksen genomen gaat worden. Ja, het zou uh, een knappe aardelating zijn. Als uh, zowel Eriksen als wereld uh, weg zouden gaan. Dan moet er gewoon vervanging komen. Zover is het nog lang niet. Als nu een tweede bal in de buurt komt van de cornervlag, en zelfs naast komt te liggen. Maar... Die bal wordt weggetikt en dus kan de hoekschop genomen gaan worden. Na vijf minuten bijna in de tweede helft. 0-0 de stand. Erik achter de bal vanaf de rechterkant met de rechterbeen. Gaat uh, ja, eigenlijk iets te ver voor welke Ajax ziet dan ook. En dan is er een flinke botsing van Gouwenleeuw. Met zijn tegenstander Blind. En dan uh, gaat het spel wel verder. Blind heeft het steeds op de grond. En het spel gaat verder met de bal richting Johansson. Johansson goed gezien. En dan moet de kans komen en het doelpunt. Ja, het is 1-0. Voor AZ. Berg Goetmoenson is de maker van de goal. Nou, dat blind al lang bleef liggen, maar hij staat er lang in, dus dat mag nooit een probleem zijn. Het spel mag verder gaan. Uitstekende bal in de diepte door Gouwenleeuw op Johansson. Johansson die uitstekend overzicht houdt. De bal rechts van hem geeft aan Goetmoenson. En Goetmoenson scoort 1-0 voor AZ. Uitstekende goal, kunnen er niet anders van maken. Frank de Boer is boos, begrijpelijk, omdat hij vindt dat daar Gaulelee wel heel lomp tegen blind en en Een eerlijkheidshalve ik daar aan toevoegen dat ik dat ook vind. Want als je zo eigenlijk blind de tegenstander ondersteboven springt, ja, dan hoor je als scheidsrechter volgens mij te fluiten. Dat doet Liesveld niet. De paas van Gouwe is er niet minder om. De rust bij Johansson, die eigenlijk al voor eigen succes had kunnen gaan, ook niet. Want die geeft de bal heel keurig breed op Goedmundsson en dan over rust gesproken. Die schuift hem dan heel keurig langs Vermeer. ...die nog wel spartelt, maar uiteindelijk geen kans meer heeft. En zo staat AZ met 1-0 voor. Dat is tegen de verhouding in, maar dat telt niet. Bliesveld eist een hoofdrol op bij deze goal, omdat hij dus naar mijn smaak had moeten fluiten. En dat niet doet. Daar zullen we na afloop nog wel vrolijk over gaan napraten. Maar feiten zijn feiten. En het enige feit dat echt overeind blijft nu... ...is dat na 50 minuten, 51 minuten, Goedmoedsom, AZ of een 1-0 voorsprong heeft geschoten. En dat Ajax dus... Met al dat balbezit en dat fijn duwen van de tegenstander nu geconfronteerd is met een achterstand. Fischer weg aan de linkerkant. Wil Ajax met deze gram halen. Hij wurmt zich erdoor langs twee mensen het schafgebied in. Maar raakt daar uiteindelijk in de drukte toch de bal kwijt. Die dan opnieuw voor Ajax wat ongelukkig valt. De kruinschamp van mooi Sander, Maar toch weer een counterkant voor AZ. Dit keer is de paas te scherp. Elm loopt wel door vanaf het middenveld. Maar wordt niet gevonden door Aaron Johansson. Die op één assist blijft staan. Want dat was hij dus zo even. Nu is het geen succes en heeft Ajax de bal. Het is grappig dat uh, de winnaar uh, uh, Nederlands kampioen wordt. Dat, uh, dat zag je de afgelopen jaren. Dat wordt vaak uh, gezegd. De winnaar van de Johan Cruijffschaal. Afgelopen jaren. En nog even in herinnering brengend. 2010, Twente-Ajax. Uh, gewonnen door Twente. Ajax werd ernaar kampioen. Twente-Ajax het jaar in 2011. Gewonnen door Twente. Ajax werd kampioen. En vorig jaar PSV Ajax. 4-2 voor PSV. En u raadt het al. P PSV werd geen kampioen. En Ajax wel. En nu staat AZ met 1-0 voor. En dan zal het balen worden voor Verbeek. Want dan wordt hij geen kampioen dit jaar. Maar. Laatste keer is 2000-2001. Dat seizoen dat de winnaar van de Johan Kruishaal ook kampioen werd. Dat was PSV. Overigens het uh, verlies. wat uh, Gert-Jan Verbeek heeft uh, gehad aan spelers. met Eltidoor uh, en uh, met uh, Maher. Ik moet zeggen dat, uh, dat ik toch vind dat de AZ helemaal niet zo slecht uh, speelt met uh, dit elftal. Dat toch uh, ja, nieuwe, uh, nieuwe jongens moest inpassen. En dat, dat uh, heel aardig lukt. Staat ook met 1-0 voor tegen Ajax. Misschien een beetje tegen de verhouding in. Maar het is. Uh... De cijfers liggen niet. Met balbezit voor Erikson voor Ajax. Die zoekt en vindt in de diepte niemand. Want Blind maakte wel een beweging. Maar ging niet. En dus ging, het gaat de wel over de achterlijn. doeltrap voor Esteban. Met gouden Leeuw wuitens heeft uh, centraal achterin. Baas natuurlijk wel een beetje meer body gekregen. Waar Rijnen nog wel wat onzorgvuldig. En uh, chaotisch oogde. Viergever is daardoor linksback. Nou mag je daar verder van vinden wat je wil. Maar dat is wel een speler op wie je normaal gesproken wel kan bouwen. En heb je die als linksback in je elftal dan is er niet veel mis. Dus in de basis is dat wel plezierig. Je hebt uh, op Marcellus het nog aan de rechterkant. Ja, die, is, uh, die heb je natuurlijk ook nog. Terwijl Az nu komt met grote stappen, Goedelje, de vervanger is dus eigenlijk zeg maar, van Maher voor het gemak, is nu wel een speler die zoals het tegenwoordig heet box-to-box-midfielder is. Die maakt wel veel meters, kan van de ene kant naar de andere kant van het veld. Dat geeft wel dynamiek in je elftal. De fijngevoeligheid is er wel wat uit. En met uh, Eltido hebben we natuurlijk al gezegd, die levert wel heel veel fysieke kracht. Die zal wel een beetje op een andere manier moeten gaan spelen. Met Johansson. maar die is dus door zijn snelheid wel weer wat makkelijker weg bij tegenstanders af en toe. Het zal er wel een beetje puzzelen worden, zoals dat bij Ajax ook is. Je noemde net al, daar gaat eigenlijk iedereen in Amsterdam blind vanuit dat Eriksen vertrekt. Dat ook uh, al de wereld vertrekt. Op de laatste is het ook al wel op ingespeeld om Van de Hoorn van Utrecht te halen. Zou Eriksen vertrekken dan loopt er in de, zeg maar lagere elftal nog wel voldoende talent. Waarvan men in Amsterdam denkt dat dat eigenlijk makkelijk zou kunnen. Over die middenveld is genoeg eigenlijk. Dus wie weet uh, kan men dan de beurs uh, gewoon in de zak houden en het intern oplossen. Zodat Eriksen nu het bal bezit heeft via Siem de Jong, die... In, laten we zeggen wat rustig deel van de wedstrijd na 55 minuten met dus inmiddels de 1-0 voorsprong van AZ probeert ons te kijken waar nou dat gaatje ligt in die verdedigingsmuur van AZ toch maar door het midden geprobeerd Sieto raakt verstrikt bal kwijt overname van AZ en weer ligt daar met een simpele beweging dit keer van Hendriksen een zee van ruimte voor Berends nu Berends op volle snelheid schitterende paas gegeven en geschoten ook ja het is allemaal niet zo heel gek de bal komt in de handen van uh, Vermeer Nadat de bal eigenlijk punt gaaf, wordt klaargelegd. maar uiteindelijk niet op volle waarde wordt geschat. Het paasje van Berends is meer dan naar behoren. En Het schot van de meegelopen Gouwe mist uiteindelijk de kracht. Een beetje de richting ook. En Leeuw moet dus als een haas bezorgen dat hij terugkomt. Achterin de linie waar hij eigenlijk hoort. Namelijk centraal achterin. Die positie wordt nu even overgenomen door 4Geven. Waardoor hem even linksbek is. Ajax aanvalt, maar de bal via Fischer. hoog over het doel van Esteban schiet. Ja, dat was wel grappig om te zien dat die Gouwe zo ver voor inspeelde. En uh, die hele goede kans kreeg. Maar wat hij over het hoofd zag was Johansson. Die uh, redelijk vrij stond bij de tweede paal. daarin in kwam lopen. En daarna ook vroeg. Hé, hey, uh, waarom geef je die bal niet aan mij? Want ik had hem zo voor het intikken. Maarten Martens is aan het warmlopen aan de zijkant. Ik zei het al in de eerste helft. Prettig dat hij weer terug is na blessureleed vorig jaar. Bij veel te weinig gezien. Ook zo'n speler waar je graag naar kijkt op de velden. Eigenlijk aanvoerder bij AZ. Hij is aan het warmlopen aan de zijkant bij die 1-0 voorsprong. Waarbij Ajax uh, toch wel eventjes aan het... Uh... Uh, luchtap is van, hé hey, uh, uh, jongens, uh, hoe zit het? Gaan we nog iets uh, fatsoenlijks doen? Want uh, eigenlijk in de tweede helft heb ik Ajax amper nog gezien. En heeft uh, AZ door die goal toch de voorsprong genomen. Goede bewegingen van Buitens. Speelt de bal even terug op zijn keeper Esteban. Esteban naar de rechterkant, naar Gouwenleeuw. En dan uh, via Leeuw naar Hendriksen. Op dit moment eventjes het overwicht. En... Uh, het inzicht ook bij AZ. Esteban, bal naar voren. bezit AZ, maar nu niet meer. Nee, ik denk dat Aaks ook omwille van de warmte het gevoel heeft dat het af en toe wel even zal moeten temporiseren. Omdat je dat nou eenmaal in een uh, kas, daar hadden we het eerder over, met een gevoelstemperatuur van 68,5 graden niet volhoudt. Dus je moet af en toe wel even zeggen, nu even pas op de plaats. Dat doet Van Rijn nu. Vanaf de middenlijn gaat de bal terug naar Vermeer. Vermeer opent naar de andere kant van het veld. Dan staat mooi Sander, die uitwaait naar de linker. En dan ligt de bal weer op de helft van AZ. Het moet uh, blind in actie komen. Die krijgt de bal mee, halverwege de AZ-helft. Nu duikt Eriksen het gat zeg maar, links voorin. En gaat de bal terug naar Schöne. Schöne is dan uh, in een fel duel geraakt nu. Met Johansson van uh, AZ. En Elm is dat. Elm duwt hem in de rug. En dat betekent een vrije schop. Schöne heeft die vrije schop inmiddels genomen. En meegegeven aan... Al de wereld. Al de wereld. Met een lopje probeert hij de bal bij Kurkic te krijgen. Die in de tweede helft eigenlijk nog niet echt zichtbaar geweest is. In de eerste helft toch wel een aantal mooie dingen heeft laten zien. En dat eh, ontlokte Andy. En naar mijn smaak voor Kober terecht. Al de uitspraak dat hij staat toch echt wel een boel lol van gaat beleven. Want het is er een die niet alleen technisch eh, slim is. Maar ook in het kiezen van positie vaak wel staat waar hij moet staan. En ook nog oog heeft voor de ruimte en de aanwezigheid van anderen. En vrij makkelijk eigenlijk achterloos een balletje zo kan wegsteken. Waar je denkt, oh had hij dat ook al gezien? Ja dus. En dat is een uh, verstandige slimme voetballer. Doeltrap Esteban mislukt in zekere zin. Want komt alweer in het bezit van Ajax. Dat uh, het tempo zo langzaam zeker toch weer wat ze moeten gaan opschroeven. Want nogmaals, we begrijpen het wel met de warmte dat het tempo nu even wat lager ligt. Maar hier schrikt AZ niet van. 13 minuten gespeeld in de tweede helft. 1-0 AZ. te maken Goep Op assist van Johansson naar een mooie paas van Gouwenleeuw. Schot van uh, Kirkic. Vanaf een meter of 25 uh, geen probleem voor Esteban. Ondanks het feit dat de bal onderweg een klein beetje werd aangeraakt. En uh, Verbeek die zich ouderwets druk maakt aan de zijlijn. Want hij vindt dat uh, de bal wat meer er overheen gegooid moet worden. Daar liggen inderdaad ook liggen de mogelijkheden voor AZ. Als uh, Johansson uh, nu uh, het Mooisander moeilijk maakt. Mooisander met een korte terugspelbal. En Vermeer met heel veel moeite uh, die uh, de, uh, de meubels redt. Uh, door snel uit zijn doel te komen. Maar dat was geen beste bal van Zander. Uh, en uh, bijna was A AZ op 2-0 gekomen via Johansson. Zover is het nog niet. Als Al de Wereld de bal heeft nu op de helft van AZ. Blind aan de linkerkant is uh, meegelopen, maar de bal gaat naar de andere bek. Aan de rechterkant naar Van Rijn. Van Rijn terug naar Aldewereld. Aldewereld, de bal breed naar Eriksen. Eriksen nog niet het stempel gedrukt op deze wedstrijd, wat je van hem mag verwachten. Het is een goed balletje binnendoor naar Moijsander. Moijsander op zoek naar Sigtorsson, wordt afgetroefd door Wuitens. Het schot is uh, ja, een schotje van Schöne. Geen enkel probleem voor Esteban. En zo blijft het ook na een uur, klein uur spelen, 1-0. En als AZ de wedstrijd begon zoals het begon. Namelijk toch wat naar achteroverleunen. En maar wachten totdat de tegenstander een keer de bal verliest. En gok op counters. Kan je natuurlijk als je 1-0 voor staat dat nog veel makkelijker doen. Dan komen ze weer. Hendriksen, Paas naar Koetmoedzonde aan de linkerkant van het veld. Goedmoedston van Rijn voorzichtig. Daar komt nu ook 4 geven mee. Die krijgt de bal. Die moet dan de voorzet geven bij de achterlijn van de Ajax. De bal lijkt me te hard. Dat was zo even ook al het geval. Dat is nog niet zijn grootste specialiteit geloof ik. Voorzet te geven. Je mag je afvragen wie dat meteen mag verwachten. Maar dat zal hij dan toch echt wel beter moeten doen. Want de voorzitter die ik vandaag van hem heb gezien leek eerlijk gezegd nergens op. Bal blijft binnen. publiek boos omdat hij dacht dat de bal buiten was. Berens mag door. Maar krijgt dan een voorzet nog. En is die bal dan weer niet uit geweest? En Dat is dan niet het geval. En krijgt de AZ ook nog een hoekschop? Ja, dus. Eerst bij de zijlijn dacht iedereen bal buiten. Niet het geval. Berens door langs twee man. Speelt op de verve zich uit. Kan hem nog net binnenhouden voor het doel scheppen. Ook daar leek het erop dat die bal over de achterlijn was te gaan, Maar dat is niet het geval geweest. En die gaat dan uiteindelijk via een uitgestoken hand van Vermeer over de achterlijn. Twee merkwaardige situaties waar AZ, laten we zeggen, als gelukkigste uitspringt. We hebben 160 officials tegenwoordig bij een wedstrijd. Ze zullen het goed gezien hebben, Lemmergaard. Ah, dus straks kom ik daar nog even op terug, want we kregen een aardige vraag erover. Eerste hoekschop van AZ. bal voor het doel. Oh, er zit Vermeer helemaal mis en kan hem in tweede instantie met heel veel geluk pakken. Maar uh, dat zag er uh, lastig uit voor Kenneth Vermeer. Die natuurlijk ook weet dat Siliss op de bank normaal zit, nu of uh, nog steeds. En uh, Jasper Siliss in de nek heeft over die officials gesproken. We kregen de vraag: uh, uh, er staan dus nu mensen naast het doel. En die staan naast het doel aan de kant van de grensrechter. En je zou eigenlijk verwachten dat ze aan de andere kant van het doel staan. Omdat de grensrechter uh, uh, aan de andere kant veel minder kan zien. En dat hij dus een groter terrein uh, bespaart. Heb jij enig idee waarom Ik heb dit? geen idee. Gaan we gaan het uh, uitzoeken. Ik vond het een hele zinnige vraag. Ja. Heel goed. Uh, zo zie je. Maar zelfs wat Maar Twitter al niet goed voor u. Uh, precies. 61 uh, minuten onderweg. En uh, 1-0 de voorsprong voor AZ door uh, de goal van Gudmundsson. En het balbezit voor Wuitens, die dan uh, kijkt... Of het met een verre trap kan. Dat kan. naar Johansson. Johansson laat de bal eigenlijk vallen voor de voeten van Goetmoetson. Die even opduikt in het centrum. En dan Berens vindt aan de rechterkant. Andere Johansson. De rest back, komt mee. Berens heeft dat niet gezien. Gaat zelf Wil langs blind op snelheid. Komt langs blind. Geeft nog een aardige voorzet ook. Dan moet er gekopt worden door Goedelje, Maar die wil de bal eigenlijk ja, niet op doel koppen, Omdat hij de A te ver vooraf, vanaf staat. En B eigenlijk ver met zijn lichaam achterover hangt. Hij wil hem dan eigenlijk met veel gevoel aan de linkerkant in het stadsgebied klaarleggen voor aanvallers. Die net op dat moment. Naar de andere kant liepen en daarmee gaat de kans verloren. Het was aardig bedacht, maar niet goed uitgevoerd. Sietelsom naar de andere kant wil ontsnappen, krijgt een tikje. Wiesveld houdt de kaarten op zak. Heeft wel twee, drie momenten gehad in deze wedstrijd dat ik denk dat hij een gele kaart had kunnen geven. Dit is er eigenlijk wel weer een. Omdat Wuitens, nou ja oké, okay, hier hoef je geen geel voor te geven. Dit valt wel mee, Wuitens geeft een klein tikje. Maar ik heb in de eerste al een of twee momenten gezien dat ik dacht, nou scheidsrechter. Ja, met gordelje. Ja, daar is geel op zijn plek. Hij wil het blijkbaar liever niet. Daar valt wat voor te zeggen. Bovendien, dat hebben we gezegd, de wedstrijd is redelijk. Uh, uh, eerlijk en vriendelijk. Dus dat kan ook. Maar je moet wel blijven oppassen. Na 62 minuten. Vrije school op Ajax. Eriksen achter de bal. Laat het liggen voor Schöne. En Schöne kiest voor de weg terug. En voor de weg breed. En het komt dan uit bij Zander. Ja, het is veel brei uh, geblazen bij Ajax vanavond. En laten we wel zijn. Met deze temperatuur heb je een uh, trui niet nodig. Dus ik zou zeggen... Haal hem maar weer uit en probeer het af en toe met wat uh, langere ballen. Zeker uit zo'n uh, vrije trap. Als de bal weer helemaal terug bij Vermeer is gekomen. En die geeft hem mee aan mooi Mooijzander naar Blind. Blind aan de zijlijn. Geplakt terug naar Mooijzander. Mooijzander, al de wereld. Gisteren zei uh, Frank de Boer, we zitten 80, 90 procent. Verder in ieder geval dan vorig jaar, toen we de wedstrijd tegen PSV speelden. Maar ja, nu ene uh, lachter tegen AZ. Dat zegt op zich natuurlijk niets. Het is maar de Johan Cruijffschaal. Maar toch, ik denk dat, uh, uh, zoals Simon de Jong zei, het is een uh, prijs die ik nog niet heb gewonnen. En die wil je natuurlijk ook winnen. Uh, ook de aanval voor Ajax ging niet door. En ook de aanval voor AZ niet, want er wordt een overtreding door Godelje gemaakt. En een vrije trap dus voor Ajax. We gaan ook een wissel krijgen. Andersen gaat komen bij Ajax. Lucas Andersen maakt zijn debuut. En die komt dan voor Bojan Kurkic, van wie eigenlijk al voor de was afgesproken dat hij niet te lang zou spelen. Er werd eigenlijk gezegd een helft. Nou, dat is dan 63 minuten geworden. Hij heeft wel laten zien dat hij wat in zijn mars heeft. En wordt dus vervangen door Lucas Andersen. En dat gebeurt bijna altijd een 1-0 voorsprong in het voordeel van AZ. Terwijl wij nu allemaal briefjes op ons bureau krijgen... En ja. dat staat op. Boyan Bojan zou een, zou een uur, uur spelen. spelen. Er zit nog in opbouwfase. Dus, dus vooraf, vooraf geplande wissel. wissel. Ja, dat hadden we net gezegd. Maar zeer actief en attent van de persdienst van Ajax. Ja. Waarvoor dank. Balbezit voor Ajax. Dat uh, via Sim de Jong probeert te combineren met Fischer. maar daar ontbreekt eigenlijk op de kop van het Alkmaarse Het biedt er ruimte een beetje voor. Dus de bal wordt door AZ weggewerkt, wel weer door Ajax opgevangen. En dan zouden vanaf de linkerkant via Blinte voorzet moeten komen. Die geeft mee aan Fischer. die loopt het strafgebied binnen, want er kwam geen voorzet, maar een paasje in de breedte. En op 18 meter van het doel dacht Fischer dat er wel ruimte zou liggen en kansen ook. Maar die lagen er uiteindelijk allebei niet. AZ neemt over en gaat counteren. En doet het vanaf de rechterkant met Berens. Berens moet de voorzet gaan geven. Kan die komen? Ja, komt ook bij Elm. Elm kopt. Ja, dit is niet goed, want Elm staat helemaal vrij. Kopt de bal keurig naar de grond, maar recht in de handen van uh, Kenneth Vermeer. Die bal had toch minimaal uh, rechts of links van Vermeer moeten komen. Dat was een goede mogelijkheid. En waarom stond Elm zo helemaal vrij? Want uh, volgens mij was het Schöne die echt op een uh, meter of twee stond te dekken van hem. Terwijl Elm in het strafschopgebied stond. Uh, ook al de wereld uh, miste ik daar in de buurt. Maar goed, balbezit voor Ajax. Nog altijd de 1-0 voorsprong voor AZ. Gudmundsson de doelpuntenmaker. Als uh, uh, deze, de invaller Andersen de bal even gekaast had... Met Van Rijn en Ajax een vrije trap krijgt die snel genomen is. Schöne, Schöne nog altijd in balbezit. Kan gaan schieten, doet dat niet. Speelt de bal naar Fischer. Fischer in strafschopgebied. Mooie beweging. Fischer schiet tegen de handen en in de handen van Esteban. De beste kans in de tweede helft voor Ajax is voor Victor Fischer. Ja, dit is een voetballende, knappe voetballende actie van Fischer. Nou, wist natuurlijk al wel dat hij dat kon. Het is... Niet alleen in de aanname die makkelijk is, dan heeft hij ook al naar het doel gekeken. Dan maakt hij één actie die hij ogenblikkelijk weer afbreekt waardoor de tegenstander op de verkeerde been staat. En er een klein gaatje om binnen te draaien en de bal te schieten. Dat laatste is dan net niet goed genoeg, dan ligt Esteban in de weg. Hoewel je voor de zoveelste keer vanavond ook al zeggen dat Esteban gewoon een goede wedstrijd kipt. Want die heeft het dus voor alles wat hij moet doen goed gedaan. Aan de andere kant Gudmundsson opgejaagd door de nieuwe man bij Ajax, Lucas Andersen. Dat opjaar geeft in die zin effect dat de bal even terug gaat. En Ajax nu met alle mensen op de eigen helft terecht is gekomen als uh, Wuitens en Gouweleeuw, de twee centrale verdedigers van AZ, elkaar de bal te spelen. En Wuitens heeft gezien dat er aan de linkerkant wat ruimte ligt. goede paas hoor, naar Koetmoedson, die eigenlijk veel eerder dan dat hij doet op stoom moet komen en moet gaan lopen. Dat doet hij niet. De bal gaat in de breedte, wordt verlengd, komt bij Berends uit naar een hakje van Hendriksen. Berends draait naar binnen, wil twee man voorbij, komt De bal een gelukje bij Hendriksen. Terug naar Berends, 2-0. Nee, ja, want ja, het laatste zetje is dan uiteindelijk van Aaron Johansson. Want als de bal met een klein gelukje terugkomt bij mensen van AZ. Dan wil je het cadeautje wel uitpakken. Hij komt met een gelukje bij Berens. Hij komt daarna eigenlijk ook nog met een soort gelukje weer terecht. Bij de man die de goal mag afdrukken. Aaron Johansen van heel dichtbij. De verdediging van Ajax laat zich hier toch een beetje ontmantelen. Maar zoals gezegd, 67 minuten wordt bepaald niet door het geluk geholpen. Het geluk wenst Ajax geen helpende hand toe te steken. Maar AZ wel. Dat uh, ontneemt de schoonheid van de aanval. Gek genoeg ook weer niet. Want daar heeft AZ echt wel een bedoeling bij. Maar... Het komt allemaal een beetje gelukkig tot stand via de benen van de een en de voeten van de ander. De laatste ajax die de bal tegen zich aangespeeld kreeg was al de wereld. Je kan er allemaal niet zoveel aan doen en via zijn voeten komt die bal dus voor een volkomen leeg doel. In de buurt van Johansson die hoeft er alleen maar een tikje tegen aan te geven. Koetmoetsson 1-0 en nu na 67 minuten Aaron Johansson 2-0. En toch is dat verrassend natuurlijk. Laten we wel zijn. Uh, ajax, bijna onveranderd, de landskampioen AZ steunpilaren kwijt met Maher. En uh, meerdere spelers die gewoon niet meer er zijn. En dan zo'n uh, Johansson hier even de 2-0, Binnen en staat er op de goede plaats. En natuurlijk, uh, uh, hij moet nog laten zien dat hij even goed is als hij door. Maar hij scoort toch en AZ staat nu toch al redelijk stevig. En dat was hetgene waar Gert-Jan van Beek zo benieuwd naar was. Hij zei natuurlijk, zei hij gisteren, is Ajax de grote favoriet en zijn wij de underdog. Maar het staat toch 2-0 en dan mag je zeggen, het is maar de uh, Johan Cruijffschaal. Maar er zitten hier wel 48.000 mensen te kijken naar deze wedstrijd. En die willen toch uh, graag ook zien dat de uh, landskampioen het goed doet. Het is notabene in het eigen stadion. 2-0. AZ uh, gaat nu helemaal verdedigen als de bal naar de rechterkant gaat. En uh, Eriksen uh, geattaqueerd ge wordt uh, door Johansson. Matthias Johansson. En een vrije trap meekrijgt aan de linkerkant van het veld. Ajax dus. In de achtervolging. Maar staat wel met 2-0 achter tegen AZ. Er zijn wel wat parallellen te vinden met de, bekerfinale, halve, finale, pardon, de halve finale van de beker van de afgelopen seizoen. Ook hier. Ajax-AZ werd toen 0-3. Ook toen was het zo'n wedstrijd waarin Ajax eigenlijk wel duwde en drukte. En wat halve kansen kreeg En AZ uiteindelijk met drie goals verschil won. Twee doelpunten in de slotfase. Twee van Elty door. Die er een bal van grote afstand echt geweldig inschoont. Maar ook toen dacht Ajax, ja, wij zijn beter en het komt wel. Maar toen kwam het niet. Hoe is dat nu? 22 minuten nog. Vrije schop. ...van uh, fiche die komt erin en die wordt onderweg aangeraakt. Het is Erikse trouwens natuurlijk die de vrije schop neemt, maar die bal wordt onderweg aangeraakt. En is dat dan Mois Sander die het doet? Of is het er een van AZ? Dat zou ik dan nog graag eens in de herhaling willen zien. Mooi Sander wordt door ijverige regisseurs in beeld gebracht. Dat is vaak een eerste indicatie, maar ik denk dat een van AZ die bal het laatste raakt. En dat lijkt me leeuw. Dat hij uh, probeert een bal weg te koppen. En uiteindelijk dat verkeerd doet. De bal van Eriksen is scherp aangesneden. En inderdaad is het Gouwenleeuw die de bal wil wegkoppen. En hem eigenlijk schampt met zijn kruin. En daarmee is Esteban voor het eerst vanavond verslagen en geslagen. En is het, uh, laten we zeggen, officiële debuut voor Jeffrey Gouwenleeuw in de tenue van AZ nogal ongelukkig. Want uh, hij doet zijn elftal, nou ja, niet de das om. Want zover is het nog lang niet. Maar zet Ajax wel weer. Volkomen terug in de goal. Net als vorig jaar dus een eigen goal toen Bouma. Nu een eigen goal van uh, AZ. Waardoor Ajax op twee, tot 2-1 terugkomt. Gouden Met AZ meteen in de aanval met uh, Elm aan de linkerkant. Heeft uh, de bal even teruggespeeld. Uh, moet er gelopen worden door... Wie uh, is dat? langs één man. En wordt dan geadverkeerd? Nee. Maar hetzelfde overtreding vasthouden. Zegt Liesveld. En dus de vrije trap genomen door Ajax. Maar niet uh, echt lekker. En kan opgepikt worden door AZ, door diezelfde Gouwenleeuw. Maar Gouwenleeuw kan de bal niet onder controle houden. En moet nu snel terug uh, achterin gaan spelen. Uh, waar hij uh, net stond en de bal schampte en dus in eigen doel kopte. Overigens verder wel een uh, goede wedstrijd van Leeuw, uh, daar niet van. Nu gaat de bal over de zijlijn. Wil het publiek meer van Ajax? Dat is te horen op de achtergrond. 2-1 de stand. Uh, AZ nog steeds uh, op voorsprong. En AZ in balbezit aan de rechterkant. Met een goede bal richting Janssen, Maar er staat niemand voor het doel te wachten. En dus probeert hij het ja, uit een onmogelijke hoek. Het schot uh, haalt niet eens de achterlijn. En Kenneth Vermeer kan de bal meegeven aan Ricardo van Rijn. Als Ajax en dat uh, wel hoorbaar in de Arena nu ook het gevoel ergens onderweg moet hebben gehad. Dat de tegenstander wel een uh, extra tikje kan gebruiken. Om het zo maar te zeggen. Dan zal dat nu zijn. Want Ajax voelt wel dat dit een soort gelukje is geweest waarmee je terug in de wedstrijd bent. En dat AZ nu toch een beetje... De indruk wekt dat het kraakt. Of dat nou echt zo is, dat moet dan de komende minuten uitwijzen. Eriksen achter de bal, die de bal gekregen heeft van Fische, Die loopt nu de ruimte in. Nou ja, is er eigenlijk wel ruimte? In ieder geval naar voren toe, daar is weinig ruimte. De bal gaat terug naar De Jong. De Jong vervolgens naar eh, Andersen, invallen dus aan kant. En dan is het een korte combinatie in de middencirkel waarbij anders uiteindelijk weer aan de bal komt. Eriksen, tegenstander voorbij. Viergever. maar net niet helemaal. Want wel de bal kwijt. Viergever voelt zich wat opgejaagd. Speelt de bal terug naar buitens. Buitens terug naar de keeper. Sigtelson loopt door. Esteban, weinig tijd voor gekke dingen. Dan moet de bal eigenlijk zo snel mogelijk weg. Dat gebeurt naar de zijkant, naar Johansson. En dan komt de bal bij Berends terecht. Die staat 10 meter voor de middellijn. Goedelje is nu doorgelopen. Maar Berends paast eens, In de hoop dat spits Aaron Johansson met de bal kwam, maar die wordt daarvan afgeholpen. ...door al de wereld. En zo krijgt AZ nadat de bal over de zijde is gegaan en ingooi te nemen. Gouwe Leeuw is de ongelukkigste op het veld op het moment. Maar zijn ploeg AZ staat nog wel altijd voor... ...met nog 18 minuten op de klok. Het is 2-1. En mocht het gelijk worden, gewoon zoals altijd... ...2 keer 15 minuten verlengen en penalties eventueel. Dus dan kan het een latertje worden in de arena sauna... ...waar de bal bezit voor AZ. Dus goede actie vanaf de rechterkant. Bal wordt teruggelegd. Oh, er komt iemand inlopen. lopen. Berends houdt in. En die had toch wel de mogelijkheid. Het was een uh, goede actie. Ik dacht dat het van uh, die uh, Johansson de rechtsback was. Inderdaad. En nu is Ajax weg aan de rechterkant. Goede beweging van Andersen. Andersen bal binnendoor. Maar het wordt dan van de bal afgelopen door viergever. En dan wil het publiek dat het een terugspeelbal is. Maar dat is het niet. Zo wordt uh, beoordeeld door scheidsrechter Liesveld. En dus gaat het spel verder met balbezit voor Esteban. We ja, hadden het net over verlenging. Het is in de historie van de Supercup streep, Johan Kruijshaal. Maar één keer gebeurt dat verlenging werd... Dat was 1995 toen de huidige trainer van Ajax nog spelen was, Frank de Boer. En toen speelde Ajax tegen Feyenoord en maakte Patrick Kluiver de golden goal. Dat bestond er ook nog. Voor de jonge luisteraartjes, dat was een doelpunt. En als je dat maakte in de glenging, mocht meteen iedereen naar huis. Heel raar. Dat heeft hij wel we toen, vaker gemaakt een doelpunt in 1995. Ja, klopt. Vonden we toen heel spannend allemaal. Een goal in goal. Maar dat was een, is de enige keer dat de flank is geweest in de Johan Het zou dus maar zo kunnen, maar voorlopig staat AZ nog met twee in voor. 17 minuten nog te gaan. AZ heeft de bal. open diep. Dat kon je met El wel doen. Nu sluit Elm bij. Nou ja, dat kan het ook. Dan heb je lengte. Die komt met zijn hoofd bij de bal. Krijgt een tremmen gelukje. Steekt hem dan het stadsverbied in waar Goedel je wel komt aanlopen. Maar daar zit Ajax tussen. En mag dan via Eriksen gaan aanvallen. Eriksen loopt zich vast. Op Matthias Johansson verdient daarmee wel een vrij schot, omdat de rechtsback een overtreding heeft gemaakt. Ajax krijgt haast. Ja, en uh, Ajax doet dat via Sikterson. Sikterson bal naar de zijkant, naar Eriksen. Eriksen, Fischer. Fischer kijkt, zoekt. Die loopt er vrij. Niemand. Dus gaat de bal naar Schöne, even op eigen helft. Door naar Aldewereld. Ja, Aldewereld heeft wat ruimte voor zich. En, <coughs> sorry, uh, gebruikt dat niet. Gaat de bal wel naar de rechterkant. Weer terug. Naar Aldewereld. Al naar Schöne. Schöne nu versnellen. Nee, doet hij ook niet. Zegt uh, met de armen. Loop uh, wat meer naar voren, jongens. En speelt hem zelf breed op uh, Blind. Blind bal terug naar Eriksen. Die veel achter de bal loopt. En hem um, uh, ook weer teruggeeft aan Schöne. Schöne, Schöne al de wereld. En zo is het wel een omsingeling. Is er een enorme uithaal. En het doelpunt. hier, ja, de 2-2. Een enorme uithaal van al de wereld. Daar heeft Esteban moeite mee. En dan is het Son die de gelijkmaker binnentikt... De rebound gegeven door Esteban, na die enorme poeier van Tobi wereld zorgt ervoor dat het 2-2 is geworden. En dat na 74,5 minuten spelen in de Johan Cruijff Ja, het gaat me te ver om dit een blunder van de keeper te noemen, maar het zit er eerlijk gezegd niet heel ver vanaf. Want als je nou een bal van een afstand van een meter of twintig eigenlijk recht op je afkrijgt. Ik zit net naar de herhaling te kijken waar die van achteren komt. Dan zie je dat die bal ook nog niet eens heel erg zwabbert. Ja, een beetje, maar dat doen alle ballen tegenwoordig. Dan, en je kan hem niet vangen, dat begrijp ik wel. Maar dan stond hem over je doel of weg naar de zijkant. En hij stond hem nu echt recht voor het doel weer terug. Dan loop je altijd het risico dat je tegenstander daar opduikt en hem binnen tikt. Dat doet dus Sigtos de benen oud A zetten. Maar het is niet sterk gekiept door Esteban, die we nou eigenlijk de hele wedstrijd... Nou ja, Veer in zijn kont hebben gestoken. Omdat hij het eigenlijk allemaal wel goed deed. Maar nu eventjes niet bij de les leek. En dat is een dure les gebleken. Want 2-2 op plots in een kwartier voor tijd. En ik krijg nu het vermoeden dat Ajax bloed ruikt. En AZ, waarvan wordt even de dachten van kraken ze nou of kraken ze nou niet. Nou, ik zal zeggen het is nu op de perstribune hoorbaar dat dat het geval is. En Ajax gaat nu proberen om te voorkomen dat er een verlenging komt. Van afstand Fischer probeert contact te zoeken met Zietersson. Maar de steekbal rolt wel het strafgoedgebied in. Daar had Zietersson. Geen rekening meer mee gehouden. Die bal rol door in de handen van Esteban. Niet sterk, gekiept en wel slim afgemaakt. Dus zorgt voor 2-2, kwartier ja. voor tijd. Toch is het ook weer een leuke wedstrijd geworden. Veel doelpunten altijd om de Johan Kruijfschaal. En uh, nu ook alweer 4 gezien deze wedstrijd. 2-2 de stand. En de uh, bal voor Ajax. En ik heb inderdaad ook wel het vermoeden dat Ajax dit voortijdig wil afmaken. En heeft daar nog een minuutje of veertien voor in deze wedstrijd. Plus extra tijd. Dus dat uh, zou kunnen. Want AZ staat op breken. Na de 2-0 voorsprong. 2-2. En balbezit aan de linkerkant. Voor Ajax. En Eriksen. Eriksen naar Blind. Blind terug naar Fischer. Fischer die uh, naar binnen is komen lopen. Fischer die de bal op uh, De Jong geeft. De Jong even terug naar Alderwereld. Alderwereld met dat schot dat uh, inderdaad niet recht terug had mogen worden getikt door Hesterban. En die daarmee de rebound gaf waar uh, Siktersson tegelijk maken kon. Tegen die de bal kopt op Fischer. Fischer. O, bal binnen door. Doei. Blind. Blind blind schiet. Blind tegen Esteban. En dat is een goede redding van Esteban. Die nog net zijn uh, arm uitsteekt bij de toch zelden scorende Deli Blind. Die nu wel heel dichtbij was bij de 3-2. Vorig jaar had hij er toch ineens een paar achter elkaar dacht ik. Ja, twee. Ja. <laughs> En uh, hier had hij trouwens ook moeten hebben voor uh, medespelers wel. Hij had de bal eigenlijk terug moeten leggen op Syftelsson. Dat zag hij niet in de gouden rij. Dat heb je wel vaker met spelers die er plotseling ineens in kansrijke positie voor zijn doel komen. En dan niet meer de rust hebben, verdedigers, om te kijken wat er gebeurt. Want ik denk als je hem teruglegt dat Syftelsson hem zo binnenloopt. En dan staat Ajax zeg maar, in, in 7 minuten tijd van 2-0 achter op 3-2 voor. Dat blijft AZ nu bespaard. 2-2 is de stand voor de duidelijkheid. Koetmoetson, Johansson, 1-0, 2-0, kort achter elkaar. En eigenlijk vrij kort daarna een eigen doel van Gouwenleeuw en Sikkelsson 2-1 en 2-2. Ik zeg het in die volgorde overigens, want AZ is voorbeeld de thuisspelende ploeg vandaag. Ajax speelt uit in deze Johan Cruijffschaal. Vandaar dat Ajax in het uit speelt. Met dat zwart met roze. Vindt een mooi shirt overigens. Ja, zijn de meningen over verdeeld. Maar ik kan me herinneren, Utrecht twee jaar geleden met dat roze uit zag er ook prachtig uit. Als in Italië Juventus het doet of Palermo zegt iedereen schitterend. Ja. Maar in Nederland schijnt het allemaal maar niet te kunnen. Ja, dan moet je het meteen is, op een boot met z'n ja, uh, Nou ja, ga je lekker op een boot. Maar ik, ik, ik, het ziet er gewoon mooi uit. Ja, met Helmen met eens En uh, de gay parade is volgende week. Dus uh, dan is er ook een boot met uh, oud-profvoetballers Louis Vergaal er ook uh, bij. Heel goed, heel leuk. Jammer dat het nodig is. Balbezit voor AZ. En AZ moet echt uitkijken dat ze niet onder de voet worden gelopen. Uh, Blinkt, die hard werkt aan de linkerkant. Die dat goed doet, die de goede kans ook kreeg. En zijn schot was helemaal niet zo slecht, maar de uitschuifarm van Esteban. voorkwam de 3-2 voor Ajax. 78,5 minuut gespeeld. 11,5 minuut nog officieel. Twee tweede stand. en we lopen aardig wat mensen warm. Overigens een beetje kinderachtig toen ik net naar beneden keek. zag ik de vierde official, meneer Higler. En die verbood het een van de spelers. om even een slokje uit een waterfles te nemen. Nou, Ik doe er ook een moord voor, laat staan die spelers die uh, op het veld staan. Dus uh, dat, uh, dat soort kinderachtig uh, moeten we niet hebben. Balbezit Ajax. Dat Ajax drukt richting het doel van AZ voor de 3-2. Maar het staat nog altijd 2-2. Bij AZ komt uh, snel het in het veld zo. Omdat ook Verbeek natuurlijk wel gevoeld heeft wat het laatste deel van deze wedstrijd gaat opleveren. Nog meer Ajax drukken, dus nog meer ruimte en benut dat maar. Dus komt Willy Overtoon. die toch nu een aantal keren al gezegd heeft dat hij niet zo heel tevreden is met de situatie waarin hij beland is bij AZ. Wat logisch is, wat veel spelers heeft hij tot nu toe niet gedaan na zijn overgang van de Heracles, waar hij toch eigenlijk altijd speelde en belangrijk was. Ajax valt inmiddels weer aan via Sietoson, 20 meter van het doel, de bal naar de buitenkant Dan komt de invaller anders weer in balbezit. Het punt van het niet gaat de bal terug naar Sietoson die wil schieten, dat doet hij ook wel, maar daar staat het B van Wouters voor. En dat levert Ajax dan een boekschop op, maar de druk gaat er nu toch wel volle bak op. Het lijkt mij niet het moment. Om met een hoekschop tegen sowieso te wisselen. En al zeker niet overtoon. Want uh, ik weet dat Wesley Snijder met 1,34 meter een, een aardig doelpunt maakte met zijn hoofd. Maar overtoon is niet de beste kopper. Dus wacht wijzelijk Verbeek daar even mee. En gaat eigenlijk een hoekschop nemen met dezelfde mensen in het veld. Eriksen kiest voor Mooisander, Maar die komt er niet bij. Daar komt de jong er wel bij. En is uiteindelijk als die bal over het doel stuitert. Het balletje nog het laatst geraakt door een van AZ. Daar had bij AZ eigenlijk niet wat rekening mee gehouden. Maar bij Ajax wel. Wiesveld vindt dat ook. De grensrechter vindt dat ook. Ik denk dat dat klopt overigens ook. En eh, dan gaat Eerste dus opnieuw een hoekschop trappen. En die komt dit keer op het hoofd van een van AZ. Bal wordt weggekopt. Zonder enig probleem. Opgevangen dan door Ajax via Sjeune. Sjeune van afstand heel ver. Maar ook heel ver naast het doel. Uh, het UNA is uh, wat overdreven wat dat betreft. Het was uh, van een meter op 30, 35. En het schot ging naast. Nou, eens kijken wie eruit gaat. Het is uh, Victor Elm die naar de kant gaat. Uh, zijn plaats wordt ingenomen door Willy Overton. Die vorig jaar natuurlijk kwam in de zomerstop. En al snel uh, uh, veel minuten kreeg. En eigenlijk heel veel mocht spelen. Maar het ook niet echt heeft waargemaakt. Hoor. Bij AZ niet uh, uh, datgene heeft uh, gebracht wat Gertjan van van graag zag. En nu dus ook. Op de reservebank beland is. Maar Overtoom krijgt nu dus zijn minuutjes te maken. 10 minuten voor tijd. 9 minuten voor tijd is hij gekomen. Bij een 2-2 stand. Het is ook al een beetje het pech gehad dat hij op een goed moment weer aan de zijkant uh, moest gaan spelen. Waar hij ook niet heel erg van verdiend was. Die liep allemaal niet van Leijen dak. Jij staat nu in de as van het veld. Wil hij Overtoom. Dus wie, wellicht uh, kan hij daar nu in die laatste 10 minuten nog laten zien dat hij van grote waarde is voor AZ. Wat zeg ik? 10. Het zijn er nog maar 8,5. 2-2 de stand. Met die stand wordt het verlengen geblazen. En heeft hij dus wat meer tijd. Maar... Wie weet wat er nog in het vat zit als Blind aanvalt voor Ajax. Dat klinkt al misschien raar, want linksbek, maar aanvallen is het wat de backs van Ajax vandaag meer hebben gedaan dan verdedigen. Ingooi voor aanzet aan de overkant van het veld, die door uh, Eriksen nu wordt genomen. En de bal teruggooit naar Blind. Aan de andere kant dan niet wel wat ruimte, maar dan moet het via een schakelstationnetje. Dat gebeurt nu ook al de wereld. Dan waait van Rijn uit, gaat nu uh, Andersen naar binnen, komt de bal voor de voeten van Siem de Jong. Andersen aangespeeld, die struikelt. Schenen komt daardoor in balbezit, maar speelt de bal te ver van zich uit. Dan zit AZ dan weer tussen en dan neemt Goetmoesel over. Dan heeft hij wat ruimte gezien. Dan kan er nu echt een counter gaan komen voor AZ. Maar dan had de bal eigenlijk via Johansson in één keer gegeven moeten worden op Overtoom. Maar die durft dat het niet Want Overtoom buiten spel stond. Kiest voor de andere kant. Daar is Berens nu op volle snelheid. Overtoom voor het doel. Er komt een voorzet. En wat moet je nou niet doen als er een spit voor het doel staat van 1,20 meter Een hoge voorzet geven. En precies dat doet Berens wel. Overtoom is al blij dat hij die bal kan binnenhouden aan de andere kant van het veld. Maar dan stokt de AZ-aanval alsnog als de voorzet van. Want in de doelmond van Ajax. in de handen terecht komt van Vermeer. De bal van Berens had over de grond gemoeten. Dan kan Overtoom er binnenlopen bij de tweede paal. En nu is de kans verloren. Maar het idee erachter, op die manier dus gebruik willen maken van Overtoom en Gudmundsson en Berens. Met je snelheid, dat heeft Verbeek, maar dat is ook niet zo ingewikkeld, uiteraard goed gezien. Ja, komt een nieuwe man bij AZ. Zo dadelijk Fernando Lewis gaat komen. Een jonge jongen die wat pech heeft gehad bij AZ. En uh, nu in gaat vallen straks. Maar AZ is nu weg met Berens. Berens, bal naar Overtoom. Overtoom de bal, de diepte in. En dan is het Johansson die weg is aan de rechterkant. De spits Johansson om het zo maar te zeggen. De IJslander. Dan komt hij, trekt hem binnen. Aardig schot. Poef, geen slecht schot hoor. En die bal uh, heeft, daar heeft Kenneth Vermeer nog dermate wel moeite mee. Dat hij hem uh, naast het doel moet tikken. En het levert dus slechts een uh, hoekschop op. Die uh, tweede wissel is trouwens uh, diezelfde Berens. Die net nog in balbezit was. Berens eruit. En Fernando Luis erin. Dat is uh, de tweede wissel aan de kant van AZ in minuut 84 van deze wedstrijd. Eigenlijk wisselde één keer Bojan Kurkic naar de kant. Van wie dus al bekend was dat hij geen hele wedstrijd zou spelen. Zoals ons Keurig werd aangegeven in de opbouwfase zit. Nou, dat gevoel heb ik echt jaren al dat ik zelf in de opbouwfase zit. Dat uh, weet dat. Ja, oh Ja, dat is bij jou hoor. Uh, en Anders kwam er toen bij hem in. En nu dus Lewis, die wel lengte meebrengt. Dus wie weet dat hij meteen met deze hoekschop voor gevaar kan zorgen. 84e minuut. 2 twee tweede stand. Ajax AZ. Balken voor het doel weggekopt door Scheune Opgevangen door AZ. Weer teruggegeven aan de rechterkant. Dus er zal dus opnieuw een voorzet moeten komen. Op het hoofd van Blind dit keer. Die komt de bal dus weer weg. Want daar staat hij nu voor. Wordt de bal door AZ opnieuw ingebracht. Dan moet blind weer de lucht in. Dat lukt wel. Heeft in zijn rug nog eentje van AZ staan. Dat leek me Hendricksen. Maar die komt niet bij de bal. Die komt in de handen van het Vermeer die snel heeft uitgerold. En nu wat ruimte heeft gezien bij Van Rijn. Die ter hoogte van de middenlijn nu ineens stopt met lopen. Dat beruimt Eriks niet. Dan gaat de bal breed naar Andersen. Andersen breed naar Schöne. Schöne in de middencirkel. Het zoekt de linkerkant op. Doet dat via Moisander, Moisander naar Blind. Blind uh, weer terug. Ik uh, zie de bal toch heel vaak... Zeg maar op zijn Nederlands elftals uh, heel vaak terugspelen. Uh, heel lang breien bij, uh, bij Ajax. En het uh, tempo is er weer even uit. Als de bal nu over de hele wordt gegeven naar de linkerkant. Mooie opening. Prachtig. Anders een mooie voetbeweging waarmee hij de bal in één keer stil legt. En nu kijken of hij zijn tegenstander voorbij kan. Dat hoeft niet. Want hij geeft een prachtig balletje binnendoor. En dan wordt de bal helemaal verkeerd geraakt door Sim de Jong. Die de bal uh, naschiet. Maar was, uh, ik moet zeggen, die rechterkant die heeft uh, uh, er toch een aardige... Een uh, uh, oppepper bijgekregen met Kirchitsch, die we een uur hebben zien spelen. Nu met die Andersen, die toch ook uh, hele aardige dingen doet. Daar kunnen we toch uh, genoegen van krijgen. Wat gebeurt er op paps met je koptelefoon? Nee, nee, ik zet hem even goed weer op, hij was een beetje weggezakt. Oh, nee, op, op, dus kop, goed. Koptelefoon in de opbouwfase. Ja. Ja, ik zit even te kijken naar de andere kant, naar onze zeer gewaardeerde collega Rob Fleur. Die nu aflopen op het veld met een uh, zender, dat staat er altijd heel goed. Om daar wat interviews te maken. En die nu een beetje mij vol vertwijfeling aankijkt. Van ja, wat vind jij? zou ik nou naar beneden lopen of niet? En omdat het leuk is, heb ik natuurlijk gezegd. Ja, ik zou het doen, Rob. <laughs> want het is hartstikke lekker weer in de arena. Rob Sterkte. Want uh, het zijn een paar trapjes af en weer op. Als het straks gewoon verlengen wordt. Dat moeten we eens dus even afwachten. 86 e minuut van deze wedstrijd. Als Ajax het bezit heeft via Lucas Andersen. Aan de rechterkant van het veld. Een schijbeweging naar binnen naar buiten. Toch maar buiten om. Toch maar buiten om. Langs viergever. Voorzet komt. Maar wordt dan onschadelijk gemaakt. Maar wel op het allerlaatste moment door Gouden Leeuw. Ten koste van de volgende Ajax corner. Met nog precies vier minuten over van de officiële speeltijd. Ja, goede voetballer die anders dan ook. Ja, leuke bewegingen, goede versnelling in de voeten. De hoekschop van Eriksen. Vanaf de rechterkant. Al de wereld natuurlijk alleen naar voren. Die kan goed koppen. Sikters ook kan goed koppen. En Mojzander kan goed koppen. Maar de bal komt laag. En die wordt door Mojzander uh, ingeschoten. Maar uh, zegt Mojzander de bal is onderweg aangeraakt. Nee, zegt Liesveld. En dus een doeltrap. Want de bal gaat over het doel van Esteban. Kijk naar de klok. 86. En een halve minuut zijn er gespeeld. Groep Buxan en Johansson zorgden voor 2-0 voor AZ. En in een tijdsbestek van zes minuten was het via een eigen doelpunt van Gouwenleeuw. En voor een Siktorson in de 75e minuut was het 2-2 stand die we nog steeds op het scorebord hebben. Ja, zou het verlengen worden dan heb ik na alle problemen met lijnen in het begin van deze wedstrijd... vermoedelijk na de verlenging het gevoel dat ik een hele wedstrijd heb gedaan. Kom je toch nog aan je werk, Ja, voor uh, collega Houtkap zal dat wat anders voelen wellicht. Balbezit voor viergever die een ingooi mag nemen voor AZ... Drie minuutjes nog. Twee tweede stand. Hoogt voor de middenlijn. Kijken waar hij naartoe kan. Nou ja, waar kan hij eigenlijk naartoe? Wie beweegt er? Niet veel. Dan maar de diepte ingegooid in de hoop dat er eentje nog zo alert is om er naartoe te lopen. Maar wordt eerst weggekoppeld door Van Rijnland. Toch wel opgevangen door AZ via Overtonen. Dan komt hij terecht voor de voeten van Viergever. Die kan geen kant op. Opgejaagd door Eriksen. Terug dan maar naar buiten. Want geen kant op in voetballen betekent strikt genomen dat je altijd één kant op kan, namelijk terug. Dat is meestal wel veilig. En ook nu Gouden-Leeuw-Wuijters spelen elkaar de bal toe. Heeft Ajax nog de energie om ook nu nog te jagen en te storen? Nou ja, Siftelzond wel. Die loopt zelfs door nu op Esteban. Die daardoor een lange trap moet geven. Daar nou staan er bij AZ niet zo heel veel... Lange jongens meer voor in. Dus dit moet normaal gesproken eigenlijk goed te verdedigen zijn. Dat blijkt ook het geval. Overname van Ajax. Balbezit nu via Andersen. Die uh, zichzelf even de problemen draaide. Maar het goed herstelt. Ja, van, Rijn het van Rijn heeft een probleem. Van raakt inderdaad wat geblesseerd. Ja. Maar ik heb eerst echt niet gezien waar. Ja, hij verstapt zich een beetje. Voelt aan de hemstwing. En Frank de Boer neemt geen enkel risico. Ja, dat betekent dat de heer... Uh, ja. Ja, wie eigenlijk? Ik zou zeggen. Veldman. Ja, Veldman Boilers zou iets mee kunnen. Ik zat naar Lyon te zoeken. Want hij zit niet op de bank. Nee. Dat er in ieder geval vervanging gaat komen. Want ja, je zou in deze wedstrijd iemand die toch normaal gesproken een van je vaste krachten is kwijtraken. Dat gaat een coach natuurlijk niet nemen, dat risico. Dus uh, wordt er meteen uh, geroepen en zullen we zo dadelijk Joe Veldman zien als er een schot is van ver. Maar dat is geen probleem. Ook al omdat de bal naast het doel gaat. Het schot was van Christian Eriksen... En Esteban had daar geen probleem mee. Aardig om te weten dat uh, de prijs, die, die schaal, die wordt uh, straks uitgereikt. Aan een van de twee ploegen dus. En of dat nou na uh, penalties is of niet. Uh, die wordt uitgereikt door een clubicoon. Als, uh, uh, als die gewonnen wordt door AZ, dan is het Coa uh, Adriaanse. Onze nieuwe kerstverse collega die uh, studio voetbal gaat uh, versterken. Heb ik begrepen. 66 jaar, drie jaar trainer van uh, AZ geweest. Overigens ook trainer van Ajax geweest. Maar dat uh, terzijde. En als Ajax wint... dan uh, is het uh, de 66 jarige Barry Hulshoff. Die ik jaren niet had gezien. En even dacht dat het... Uh... De vader van Jan Veen was uh, toen ik hem uh, op de tribune zag zitten. Maar uh, die mag dan uh, die Barry Hulshof uitstekende verdediger altijd geweest. Van, uh, en ook bij langs de lijn. Maar Jan Als... Veen was ook geen slechte verdediger. Nee, Maar Jan Veen is geen verslaggever geweest en commentator bij langs de lijn. En dat heeft Barry Hulshoff ook nog een jaar gedaan. Leuk hè? ik vind het het leukste verhaal van de hele avond. balbezit voor Ajax in de slotfase van deze wedstrijd. 30 seconden nog plus de extra tijd. twee tweede stand. Het dreigt uit te lopen op een verlenging. of of of heeft even bij de ploegen nog besloten dat het allemaal wel genoeg is geweest. nou dat zou voor Ajax kunnen als anders wat weggestuurd met een prachtige paas. strafschopje binnenloopt, maar dan veel te lakoniek een passeerbeweging inzet. de bal blijft voor Ajax team De Jong en Sijthoffson die kan schieten. Daar gaat hij. Sijthoffson nee, want hij schiet tegen de keeper op. De komt denk ik op de hand van viergever. maar de scheidsrechter wil dat niet zien. De scheidsrechter vindt dat uh, Viergever hier in de Doelmond de bal wel eens waar op zijn hand krijgt. Want dat moet hij hebben gezien. Maar dat Viergever daar nou eenmaal niks aan kan doen. Omdat hij alles in het werk stelt om te voorkomen dat die bal op zijn hand vliegt. En nou is de regel dat je dan wel nou eenmaal niet fluit. Gaat er aan de andere kant nog iets geks gebeuren als Goedmond uh, zon weggestuurd. Maar die wordt dan van de stokken gelopen door Ajax. En dat daar zet dan een vrije schop op. Maar nou is er wel heel, opwinning, heel veel opwinding, zo ineens in de laatste officiële minuut van deze wedstrijd. Terwijl Ajax nog een keer gaat wisselen. Maar dat komt op zich dus al Veldpad, aan Van Rijn. Heen. En dan komt er inderdaad uh, Joël Geldman voor hem uh, in het veld. Dat kan dus voor de laatste minuut zijn. Maar dat kan dus ook nog zo'n half uurtje verlenging zijn. Maar dat moment van die bal op de arm van vier geven, Nou mis ik de herhaling ook nog. Om te kijken of die bal nou echt op zijn arm kwam. Hoe dan ook. Ik denk dat hij alles in het werk heeft gesteld. Zou die bal zijn arm al geraakt hebben. Om nou juist te voorkomen dat dat gebeurde. En dan valt de beslissing van de scheidsrechter te Billiken. Eh, we kijken dus alweer de andere kant op. Want daar krijgt AZ nu een vrije schop. En wie weet, is dat dan wel ineens een beslissing? Ik zie Renald Reynold de 27 ste official naast het doel... Eh, nu eh, in zijn uh, microfoontje praten van eh, zoiets van goede beslissing. Goed, Overton. Mooie vrije trap. Poetson moet de bal voorgeven. Komt bij de tweede paal en daar is buitens onder andere. Maar boven alles in iedereen is het uh, Vermeer die de bal vangt. En dan krijgen we twee minuten extra tijd. Die zijn al ingegaan. Daar hebben we er zelfs al anderhalve van verspeeld. En dan ziet het er inderdaad naar uit dat we een latertje krijgen. Want het is bijna tien voor tien. En we gaan twee keer een kwartier verlengen. Of AZ moet nog iets doen in die laatste seconde van deze wedstrijd. Met Gudmundsson. Gudmundsson kijkt en kijkt en schiet en schiet hoog over. Nee, we gaan zo dadelijk verlengen Bas. Nou ja, hartstikke leuk. Want uh, het is altijd aardig om te kijken als een seizoen begint hoe ploegen zich op het veld houden, ook als de wedstrijd wat langer duurt dan je eigenlijk van tevoren had verwacht. Dan blijkt eigenlijk pas echt waar je staat. Uh, ik kan me voorstellen dat trainers niet zo ongelooflijk tevreden mee zijn. Want je zit toch altijd met, uh, uh, dan ga ik praten als een trainer, maar arbeidsrustverhoudingen, nu is het officieel afgelopen trouwens, dan gaan we het dus inderdaad verlengen na een 2-2 stand maar 90 minuten. Maar trainers moeten altijd kijken ja, waar sta je en wat moet je allemaal nog en niet te veel en niet te weinig doen. En dan, moet je nu toch uh, wat in de reserves tasten. op een fase waarin je dat misschien helemaal niet wil? Uh, nog even één ding. Uh, en dan ronden we hier af. Rob Fleur moet dus nu met die zender weer naar boven. <laughs> ja, we ronden af. Want we uh, krijgen over een halve minuut het NOS-journaal. Zie van de overnachting. al ruim een jaar lang niet op televisie, maar. straks wel op de radio. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Peter Erde Vries. Ja, ik moet nu zeggen, ex-misdaadverslaggever. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Peter Erdevries. Nou, als je niet luistert, hoop ik dat je een goed alibi hebt. De overnachting. Zometeen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De machinist van de ontspoorde trein in Santiago de Compostela zit vast op een politiebureau. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Eerder vandaag werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Het weer vanuit het zuiden opnieuw buien, met vannacht kans op onweer en windstoten. Het koelt af naar zo'n 19 graden. Morgen eerst bewolkt en buien, later ook zonnig. Het wordt 22 tot 25 graden. Na het weekend geregeld zon, af en toe een bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nogmaals, goedenavond. 25 minuten voor tijd is het bij de strijd om de Duitse Supercup 3-2 voor Dortmund tegen Bayern. En bij AZ Ajax in de verlenging Bas Ticheler en Andy Houtkamp. 2-2 in de verlenging inderdaad. 1 minuut gespeeld. Eerste mogelijkheidje. En dat was eh, achteraf gezien best wel een grote. Nadat Danny Blind eh, door de benen werd eh, getikt was het Johansson, Matthias Johansson. de rechtsbek. die eh, de bal nou centimeters langs de verkeerde kant van de paal schoot. Voor AZ dan, want de bal ging er niet in. En zo staat het nog steeds 2-2. Zijn we aan het verlengen en eh, wordt het nu toch wel een slijtageslag overigens voor iedereen. Ja, ook voor Rob Fleur, want die is nog steeds niet boven met die loodzware zenders. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. We houden je op de hoogte. De verlenging loopt, AZ, Ajax 2-2 de stand dus. De bal bezit voor Ajax. De verlenging begint rustig. Ik kan me dat wel voorstellen dat de spelers even zeg maar, op zoek moeten naar nieuwe energie. Niet meteen alles over boord willen gooien. Veldman Nu als invaller dus gekomen voor Van Rijn. Met een dribbeltje en een paas naar de rechterkant. Dan moet Sim de Jong zoeken naar een hoofd in het strafselgebied van AZ. Nou dat hoofd is er wel. Daar zit de rest van het lichaam van Siegterson gelukkig nog aan vasthoek. Maar komt niet met de bal. Die schiet voor langs. De bal is eigenlijk net te scherp. En uh, levert dan de doeltrap op voor Esteban. Dan heeft AZ natuurlijk de laatste jaren eigenlijk best aardig gevoetbald in de arena. In ieder geval als je kijkt naar de uitslagen. Van de laatste vier duels hier tegen Ajax heeft AZ niet verloren. En de beker twee keer gewonnen en in de competitie twee keer gelijk. Dus dat er enig vertrouwen is. Zeker ook nu met een 2-2 stand. Nou, weliswaar een 2-0 voorsprong die weggegeven werd, maar toch. Dat is ook niet heel gek. AZ heeft zich jarenlang, dat vond in ieder geval iedereen in Alkmaar. Van, nou ja, we konden naar Ajax gaan wat we wilden, maar we verloren toch. Dat is dus de laatste jaren echt niet meer het geval. Dat zal ze in Alkmaar goed doen. bezit voor Gouwenleeuw. Die uh, zoekt naar mensen op het middenveld. Hendriksen vindt aan de rechterkant. Wordt er wat ruimte gemaakt nu. Kan de bal naar de bek. Dat is dus Matthias Johansson. Johansson naar Overtoom, invaller. Lewis, andere invaller, wilde de bal graag hebben. Maar wordt overgeslagen. De bal gaat terug naar Buitens. Buitens uh, schuift in en gaat uh, via de middencirkel de helft van Ajax op. Ik vind Buitens uh, een aanminst voor uh, AZ. Speelt uh, rustig en goed achterin. Ja. Overigens samen met de uh, Een uh, aardig koppelvormend. En dat, uh, ik denk dat dit AZ. Echt wel zo rond die vijf, zesde plaats uh, makkelijk mee uh, moet kunnen draaien. En uh, een beter seizoen moet kunnen hebben dan vorig jaar het geval was. Nou is daar niet al te veel voor nodig. Maar toch, balbezit voor Ajax. Bal gaat de diepte in. Eriksen, goed paardje van Eriksen naar de rechterkant kan naar Andersen. Andersen nog altijd, maar ziet dat er weinig steun is. En levert hem dan meteen maar in bij Eriksen. Eriksen bal naar voren, maar die komt niet aan. En kan uh, AZ overnemen met Willy Overton. Bovendomen even terug naar Hendricksen. Er wordt diepte gezocht door Lewis. Die wel snel is en wegloopt bij Blind. Maar er komt geen paas. Dan moet je meteen weer terug. Stond boven die buitenspel denk ik. Gaat de bal terug naar Johansson. Johansson terug naar Gouwenleeuw. En dan weer terug naar Matthias Johansson. Zo uh, loopt de klok vrolijk verder zonder dat er eigenlijk iets gebeurt. 94 minuten onderweg. We zitten dus voor de duidelijkheid in de verlenging van deze wedstrijd onder Johan Cruijffs. Gaat pas de tweede keer in de geschiedenis dat dat gebeurt. Na 1995 Johansson. Matthias Johansson wilde verstaan. Mag nu wel heel ver komen. Geeft de bal aan Lewis. Terug naar Johansson. Die schiet die bal gaat erin. Nee want die wordt verrichting veranderd door de verdedigers van Ajax. En die hebben dan de mazzel. Veldman in dit geval. Dat die uh, bal net zeg maar, de goede kant op springt uit de kluts. Want anders zou je je doelman nog verrassen. Het indruk is trouwens dat Veldman in het centrum is gaan spelen naast Mooisander. En dat nu al de wereld rechtsbek is geworden. En dat uh, aan de linkerkant, ja, daar staat Blit nog, daar is niks veranderd. Voor Beek zie ik in de halen met een prachtig shot puft nog maar eens uit. Niet alleen vanwege de warmte, maar ook vanwege de kans. Die benen zijn rechtsbek het elftal schonk, maar uiteindelijk zelf niet afdrukte. Die hoekschop is kort genomen door AZ. En Roepboetson gaat de bal voor doel slingeren. Doet dat richting tweede paal. Waar buiten staat, die de bal kopt en dan de bal iets te hard kopt. Zodat hij gevangen kan worden door Kenneth Vermeer. Die niet echt heel veel te doen heeft gehad. Maar datgene wat hij moest doen, eh, niet allemaal goed heeft gedaan. Want hij kreeg onder andere twee doelpunten om de oren. En ik vond hem eh, een paar keer ook wijvelend optreden. Toch blijft dat zo. Eh, terwijl, en dat is toch wel het goede. We hebben een stagiair bij ons en die heeft voor water gezorgd. Uitstekend. Jij komt er wel. Het uh, is uh, balbezit voor Ajax. En uh, wat ik zei over Vermeer. Af en toe nog wat weifelend. Weet toch dat Sillers in de nek hijgt. En uh, ik ben benieuwd hoe dat uh, dit seizoen gaat lopen. Als hij al niet uh, nog vertrekt. Want ook daar is natuurlijk nog sprake van. Ajax weg met Schöne. Schöne brengt de bal bij wie? Nog bij niemand. Kan naar uh, rechts. Het gebeurt ook naar Eriksen. Eriksen naar Andersen. En Andersen heeft balbezit aan de rechterkant. En je uh, moet dan maar eens kijken of daar ook mensen aan speelbaar zijn. Want dat is niet echt het geval. Dan komt al de wereld die inderdaad rechtsback geworden is dan nu wel overheen. Die moet nu met links een voorzet gaan geven. Dat uh, is behoorlijk uit het lood. Daar is het publiek ook niet blij mee. Maar vooruit maar over die denk Ik denk dat het meer redelijk zeker van zijn plek kan zijn. Al was het maar omdat hij een goed seizoen achter de rug heeft. En bovendien met Nederlands Elftal tegenwoordig regelmatig onder de lat staat ook. En wel echt sprongen heeft gemaakt. Maar je weet inderdaad nooit hoe een koer en Bovendien zou er ineens interesse zijn... Dan kan dat maar zo. Ik denk wel dat Ajax langzaam zeker een beetje mee in de maag zit. Dat je een hele dure tweede keeper hebt gekocht. Want voor niks was hij niet. Zullen ze. AZ valt aan. En uh, doet dat met een mannetje of 4-5. Maar komt er eigenlijk niet echt in de buurt van het doel van Vermeer. Dat moet via een omweg. Dat moet dan via Hendriksen. Hendriksen naar Wuitens. Nu staan alle veldspelers van AZ ook op de helft van Ajax. Hij gaat de bal naar de linkerkant van het veld. 4 geven, vier Goed moedschoon. Terug naar Wuitens. Als je zo naar AZ kijkt, Bas, wat is jouw eerste indruk? Ik dan net een slokje. <laughs> nou ja, wat ik al eerder zei, ik vind dat het in ieder geval wat beter op zijn sokkel staat. Omdat het fundament steviger is geworden met buitens dus met Gouwenleeuw. Je hebt wel een, een achterhoede waar je eigenlijk wat meer van op aan kan dan dat het vorig jaar het geval is. Als viergever zich kan ontwikkelen als linksback, wat ik niet meteen kan inschatten... dan zou je daar best eens een hele goede slag mee kunnen slaan.